je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Jeroen Tjepke aan bij het NOS Journaal. Door de groeiende economie en dalende werkloosheid... neemt de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toe. Het UWV verwacht dat daardoor steeds meer beroepen ontstaan... met een personeelstekort. Dat tekort is er al in sectoren als de bouw, techniek, zorg en vervoer... maar het UWV verwacht rond de zomer een algemene krapte. Het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures neemt met de maan toe, zegt het UEV. Toch zijn er nog altijd beroepen waarbij het moeilijk is een baan te vinden. Dat zijn bijvoorbeeld administratief medewerkers en maatschappelijk werkers. In het Utrechtse dorp Leersum zijn tientallen woningen geëvacueerd omdat er mogelijk een explosief zit bij een pinautomaat in de buurt. De politie denkt dat criminelen hebben geprobeerd de automaat open te breken, maar dat het explosief niet goed is afgegaan. Uit voorzorg zijn alle woningen in een straal van 500 meter rondom de geldautomaat ontruimd. De 75 bewoners zijn opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Een explosieve verkenner van de politie gaat de geldautomaat onderzoeken. In de stad Utrecht zijn gisteravond opnieuw voertuigen uitgebrand. Volgens RTV Utrecht gingen in een half uur tijd twee auto's en een scooter in vlammen op. De drie branden waren in verschillende wijken. De politie gaat uit van brandstichting. De afgelopen dagen was het vaker raak in Utrecht. In totaal zijn nu tien voertuigen uitgebrand. Het aantal moorden in Nederland is voor het eerst in jaren gestegen. De afgelopen jaren daalde het moordcijfer juist. Volgens de site moordatlas.nl werden dit jaar 159 mensen gedood. Dat zijn er bijna 50 meer dan in 2016. Moordatlas heeft geen duidelijke verklaring voor de toename. De grootste stijging was te zien in Limburg. Daar werden vorig jaar twee mensen vermoord. Dit jaar waren het er 15. Het weer bewolkt en vanmiddag eerst regen, later ook kans op sneeuw. In het oosten en noordoosten kan de sneeuw blijven liggen. Tot 2 graden. Het weekend wordt zacht met 10 tot 12 graden. Dit was het en ook... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort.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 Franse zangeres, sans funnieren, af en toe een beetje jazzy.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 Beetje technisch probleem opgelost.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 The obstacles in your way Take you down It's that you could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 Michel, Bani Billa en Meed Erker.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 away Anytime he goes away Anytime he goes away Anytime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 En nummertje theme for Sam.